Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zes oud-gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister Opstelten. Ze vinden dat de minister het onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demming frustreert. Twee Turkse mannen hebben aangifte van misbruik tegen Demming gedaan. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Minister Opstelten heeft verschillende keren gezegd dat het onderzoek tot niets leidt. De politie heeft bij een controle van een vrachtwagen in de Meer in Utrecht... meer dan tien illegale in de late ruimte gevonden. Het is nog onbekend waar ze vandaan komen en wat hun bestemming was. Volgens de politie gaat het om volwassen mensen. De illegale en de vrachtwagenchauffeur zijn aangehouden. De chauffeur wordt verdacht van mensensmokkel. De Franse tak van Air France KLM schrapt bij een staking volgende week de helft van de vluchten. De piloten van Air France verzetten zich tegen de reorganisatieplannen van het moederbedrijf. Volgens hen is het 99% zeker dat de staking doorgaat. Een topman van Air France zegt dat de staking 10 tot 15 miljoen euro per dag kost. De nieuwe Botlekbrug in Rotterdam ligt bijna op zijn plaats. Vanmorgen was er tegenslag toen een van de kabels brak. Maar de brug hangt nu goed boven de nieuwe plek. Maar pas als het water het laagste punt bereikt, kan Rijkswaterstaat de brug laten zakken. De nieuwe oeververbinding in de A15 naar de Maasvlakte wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. Op het hoogste punt is hij 65 meter hoog. In de Eredivisie heeft Feyenoord in de kuit met 2-1 verloren van Willem II. Pek versloeg in eigen huis PSV met 3-1. En Ajax heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen Heracles werd het 2-1. FC Twente heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. In Enschede werd Ahead Eagles met 2-1 verslagen. En Heerenveen won in Alkmaar met 1-0 bij AZ. Het weer, vannacht wordt het nevelig, de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen vooral in het noorden en oosten kans op wat regen. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.